Tomorrow, with eyes open wide, here we are. Into the arms of illusion, I must be out of my mind, and if there's an getting harder to find I know we ain't getting closer And that's why I don't understand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 Bonobo. Wil je er nog iets over zeggen? Nou, ik vond gewoon met name de eerste 15 seconden van het nummer... ...vind ik zo ongelooflijk mooi. Oh, nou, goed dat je dat het ik... zegt, dan gaan we dan vooral even luisteren. Oké, okay, okay. goed.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 Dus een heel diep vertrouwen, een soort hartsvertrouwen tussen leraar en leerling. Dus dan komen er ook emoties bij waarschijnlijk. Ja, er ja. komen ook emoties bij. Ja, ja als ik dat zou horen, dan ja. denk ik dat er veel loskomt. Ja. ja, ja. En de, de, de vraag van bijvoorbeeld, met als je mediteert in zen, op wat is het geluid van een niet ge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 Peraak.nl ja. Je hebt ook een boek, toch? Dat jij schrijft, ja. toch? Nou, dat zijn die boeken die... Uh, ja, Wie Die je ik aan het uh, begin zei. Is het misschien leuk om dat... Rob even op de website te zetten, de boeken. Ja, ja want, Rob uh, want ik... nou, jou, Dus Dan gaan we nou. de boeken die jij hebt geschreven... Fijn. gaan we gelijk Kijk. even op de website zetten. <laughs> en we zetten ook meteen jouw uh, twee... Uh,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 het staat mooie. Nou ja, echt de mooiste nummers van de afgelopen twee jaar staan erop. op. Ja, dus geweldig. Echt, het Dankjewel. is echt een prachtige cd geworden. Geniet ervan. Ja. Nou, we gaan nu echt afronden. Wij zijn.